Dit is even al te jong met het NOS-journaal. KLM heeft vandaag 110 vluchten geannuleerd vanwege de chaos op Schiphol door de wilde staking van bagageafhandelaars. De bagageafhandelaars van KLM eisen betere arbeidsvoorwaarden, hoger loon en een einde aan de hoge werkdruk. De actie duurde de hele ochtend en leidde tot grote vertragingen en annuleringen. Daarbij konden er door de harde wind minder vluchten vertrekken dan normaal. Op en rond de luchthaven was het zo druk geworden dat reizigers werd geadviseerd om niet meer te komen. KLM probeert alle gestrande reizigers zo snel mogelijk alsnog op hun plaats van bestemming te krijgen. Schiphol waarschuwt dat het door de staking ook morgen nog erg druk kan zijn. Het leger van Oekraïne heeft aan de frontlinie bij de zuidelijke stad Gerson twee Russische generaals gedood. Dat zegt het Oekraïnse ministerie van Defensie. De generaals zouden in een mobiele commandopost hebben gezeten. Een derde generaal in die commandopost raakte ernstig gewond, zegt de inlichtingendienst. In de oorlog met Oekraïne zouden eerder al zeven Russische generaals zijn omgekomen. Rusland heeft alleen de dood van één generaal bevestigd. Voor het eerst is in Nederland een groot deel van de dag meer stroom opgewekt door zon en wind dan er is verbruikt. De productie bereikte vooral door de windruim 15.000 megawatt. Dat is meer dan 100% van het totale stroomverbruik. Daardoor zakte de prijs voor het eerst onder nul en werden de kolencentrales en veel gascentrales uitgezet. Die produceren op een dag normaal een kwart van de CO2-uitstoot. Max Verstappen heeft bij de Formule 1 Grand Prix van Emilia Romagna in Italië de eerste sprintrace van het seizoen op zijn naam geschreven. De Red Bull coureur was sneller dan zijn grote concurrent van Ferrari, Charles Leclerc. Verstappen verdiende daarmee acht WK-punten en hij start morgen bij de hoofdrace van Pole Position. Het weer, heldere nacht met minima tussen 7 en 10 graden. Morgen eerst zonnig, maar geleidelijk meer bewolking en later kans op een bui. Het waait stevig uit het noordoosten en het wordt rond de 17 graden. Vanaf maandag wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Vazen in je Hold on.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 A place gonna be fun Thing worldwide. Yeah, any of it's intense.